10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Goedemorgen, dit is de Costa Alexandra in Londen. Het Volkspaleis met het Hollandhuis en onze studio ligt badend in de zon. Het wordt vandaag 25 graden. En vanochtend verheugen Felix en ik ons op de kampen met Ingemar Vos en Eelco Nicolaas. Hier Eerst het nieuws van de dag.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 Op de luchtmachtbasis in Da Nang werd het middel opgeslagen en in vliegtuigen geladen. Het geeft dus een herinnering aan een pijnlijk verleden, maar het schoonmaken doen wij hand in hand, zegt de Amerikaanse ambassadeur in Vietnam. De dioxin in de grond is een legacy van het pijnlijke verleden we delen. Maar het project dat we hier vandaag, hand in hand met de Vietnamezen, is een teken van de hoopvolle toekomst we samen bouwen. En de Amerikanen hebben voor de schoonmaken ruim 33 miljoen euro uitgetrokken. De inflatie is vorige maand gestegen naar 2,3 procent. Dat is 0,2 procentpunt meer dan in juni, meldt het CBS. De stijging komt onder meer door de stijging van de huurprijzen in Nederland. Worden, in Nederland worden de meeste huren in juli verhoogd. Dit jaar was de gemiddelde stijging van de inflatie 2,8 procent. Een procentpunt meer dan vorig jaar.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 De Nederlandse hockeymannen. Adelinde Cornelissen, Richard Schuil... Reiner Nummerdoor en Tjuranda Martina. Dat zijn de Nederlanders die vandaag gaan strijden om een medaille. Vreugde en verdriet wil je dan als atleet soms delen via een tweet. Maar de Nederlandse Olympische atleten mogen niet zomaar alles tweet waar Twitter in. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Uh, u kent het uh, voorbeeld ongetwijfeld. Usain Bolt, die Twitterde diep in de nacht na zo'n 100 meter een foto van hem... ...en drie Zweedse handbalsters. Oh ja... Ja? Niet gezien nog. Nee. Het nee. waren leuke dames overigens. Het waren hele leuke dames. Een ja. Ja. blonde, een donkere en een goed setje. Wie is onze co-presentator? Dat is Gijsbrecht Brouwer, media- en sportstratege en een uitgever bij sportnext.nl. En die is hier in de studio, want um, jij begeleidt sporters, zullen jij zeggen? Ja, jij ik, gaat gerust je ik, gang. Ik, ik heb het nu al gedaan. We ja, deden het goed. net ook, dus ja. we, la we laten het daarbij. Jij begeleidt sporters um, in het gebruik van sociale media. En dat doe je namens NOC en NSF. Was dat nou een goed voorbeeld van Yusein Bolt? Is dat verstandig? Ja, het, het, is, het, het geval van Yusein Bolt is bijna buiten alle categorieën natuurlijk. En in zijn geval, je kan het niet eens voor hem verzinnen dat hij dit doet. En, en toch komt hij ermee weg en, en past het wel weer heel goed bij de persoon die hij is. Net zoals die hele soort charade die hij opvoert voordat hij gaat rennen. Weet je? Dat is ook gewoon zo niet, uh, wat je zou zeggen... Als geen enkele trainer zou van tevoren zeggen, van, dat moet je doen. Weet je? Voor je 200 ga je allemaal rare bewegingen maken en toch doet hij dat. Dus in zijn geval is het een is beetje lastig. Precies, buiten categorie. Ja. Maar, maar als het uh, Martina was geweest, dan... Uh en die moest ja. nog de 200 meter... en dan had je gezegd, nou, doe maar niet. Nou, ook, ja, Martina is ook wel zo'n bijzondere jongen. Maar eh, kijk, in het algemeen zou ik zeggen... Eh, probeer als sporter in ieder geval tijdens de Spelen nog... wel een beetje professionele sportieve uitstraling uit te doen. En dat is midden in de nacht met een paar dames op de foto. Ja, dat is een andere vorm van sport. Maar hij dronk er niet bij, geloof nee, ik. Nee, nee, nee. En, en, en hij gaat vandaag gewoon weer winnen. Dus in die zin, weet je, dat, dat snoeit natuurlijk alle critici de monden. Dus je mag het wel doen, maar je moet het gewoon niet kenbaar maken. Nou ja, kijk, dat is... Dus dat is precies waar kijk. Hij doet het en hij, en, en hij is dan wel weer zo open en zo eerlijk... dat hij het ook nog deelt met ons. En dat, dat vind ik een bijna sieren. Maar uh, het bekendste verhaal in Nederland op dit gebied... is met uh, Gregory van der Wiel geweest. Die niet mee ging naar de, de WK-oefenwedstrijd uh, in Australië... omdat hij uh, een, een bal te hard op zijn hoofd had gehad... en een beetje een hersenschudding had. En vervolgens bleek hij uh, midden in de nacht bij Lil Wayne... met zo, precies zo'n foto als deze. Alleen dan stond Lil Wayne ernaast, zo'n rapper... en nog twee of drie uh, andere uh, en vrienden en, en vriendinnen van hem... De uur of vier s'nachts, ja, en daar heeft hij echt wel veel gedoe mee gehad. Dus het klopt gewoon, wel doen, maar niet twitteren. Wat ja, ja dat zeg. is op zich soms een best een <laughs> dat, interessante dat is een regel. Ja, ja. Ja. Maar jij, ben, jij werkt bij NRC-NSF, tenminste, daar ben je, die hebben jou ingehuurd om dat te begeleiden. Uh, de, vooral het twitter en Facebook-gebruik. En heb je echt wat regels voor opgesteld? Hè? noem noemen ze de belangrijkste? Ja, ik heb, uh, ik heb voor een aantal uh, sporters eigenlijk op individueel niveau uh, of voor een aantal sponsors vooraf, heb ik echt uh, begeleiding uh, vooraf gedaan. Dus uh, echt gezegd van, nou, dit kan je beter wel doen, dat kan je beter niet doen. En daar zitten hele uh, flauwe regels bij van, nou ja, let goed op wat er al, hè, gebruik je gezond verstand. Kijk, hè, doe niet wat, wat Gregory van der Wiel heeft gedaan. Uh, mm. uh, want er zijn genoeg fouten gemaakt, daar kan je van leren. En, maar er zitten ook hele specifieke bij hoe uh, volgen een aantal journalisten. Want dan weet je dat je actief bent op Twitter. Of hè, gebruik bepaalde hashtags, want dan word je makkelijker gevonden. Dus daar zit, er zitten, ja, van, van heel specifiek tot heel algemeen. En, Jij zegt ja, ook uh, hashtag, we hebben daar zo'n prachtig Nederlands woord goed te Welk prachtig Nederlands woord gebruik jij? Hekje? Ja, hekje. Schitterend. Ja, ja. Maar het is een... Het is een een, een, een, een... generatiebloofje hier. Ja, ja, nee, maar helemaal niet. Het echt... maar, nee, maar, Het is ook echt een wereldje. Zeker het wereldje van, van, van online en, en digitaal... wat voor echt helemaal verweven is van, van Engelse woorden en Anglicisme. Dus het is in die zin... Iedereen weet wat je bedoelt met hashtag. Dat scheelt dan ook wel weer. Nou, er zijn wel uh, mensen die hebben er langer moeten wennen... voordat je, ze wisten wat een hashtag was in ieder geval. Okay. Maar goed, uh, kennelijk... Nu weet zeker iedereen dat het, het een hashtag door... Nu weet iedereen het. Um, ja, dus bepaalde hashtags raad je aan. Zoals. Uh, ja. Heetje, ja, goed. <laughs> uh, zoals Londen 2012. Linne, Londen 2012 is één die natuurlijk. waar, echt, waar heel veel op gezocht wordt. Uh, Nederlandse uh, Go-team uh, NL wordt veel gebruikt. Dus, uh, dus dan zie je dat uh, atleten ook elkaar gaan aanmoedigen. Dat is ook een van de dingen die ik altijd heel mooi vind. Hè? Dus een, een, een hardloper die een zwemmer aanmoedigt... of een, of een paardrijder die een fietser aanmoedigt. Dat is, dan laat je ook die Olympische spirit een beetje zien. Dan zie je ook dat er een mooi team is. En daar past zo'n hashtag als Go Team NL natuurlijk weer heel goed bij. Je zei net van um, uh, het is handig als sporter om journalisten te volgen... want hopelijk gaan ze daar maar iets over je schrijven. Nou, is er een mooi voorbeeld uh, van iemand die dat uh, misschien iets te ver heeft doorgevoerd... die Amerikaanse kiepster? Ja, wat je ziet is, is dat Amerika... Natuurlijk hier nog weer een jaar of twee jaar met ons op voorop loopt. En, en, en de kracht daarvan, van, van echte sport, hè? dus atleten, sporters. Zoals, het gaat niet gewoon over hoop solo die uh, die naar een wat mindere wedstrijd werd, uh, ja, gewoon zoals dat gaat. Een, een, een journalist, een analisten die zei van, nou dit ging wat minder, dat ging wat minder bij mevrouw Solo. En uh, vervolgens gingen ze dat even terugpakken. Dus toen zei ze, ja wie is die? Uh, wie is eigenlijk de Amerikaanse analist om daar wat van te vinden? En dat werd een soort ja feud noemen ze dat in het Engels. Dus dan gaan ze een beetje een heen en weer, word gaan, van ze elkaar, ja, gaan ze elkaar, ja nee. gaan ze elkaar heen en weer zitten, gaan ze elkaar heen en weer zitten En Twitter leent zich daar zo heel goed voor, omdat het zo kort en zo snel en uh, uh, maar ja, of het nou het beste is om als leed om dat te doen... dat zou ik niet per se aanraden. Want overigens. zij had als atleet echt commentaar op de journalist. Ja. Van, je ziet het verkeerd en ja. het werd echt een ja. gevecht. Ja. Ja. Maar ja. dat en... moet je natuurlijk wel goed, uh, goed kunnen. Je moet om kunnen gaan met alle kritiek die er komt op Twitter van je. Hè? Ja, absoluut. Dus is een van de belangrijkste redenen waarvoor je eigenlijk ziet... Dat, dat mensen die nog niet zo heel goed thuis zijn in de social media... ervoor kiezen om, om tijdens belangrijke wedstrijden of Olympische Spelen... of een stilte in te lassen of te zeggen... nou weet je wat, ik zend alleen maar en ik luister niet. Dus ik kijk niet alle... Hè, dat heet dan ook weer met een mooi woord, ad reply. Ik kijk ze niet allemaal na. Ik kijk Alle gewoon berichten gewoon de die aan mij aan gericht versies, zijn, die, persoonlijk die aan mij dus, dus Ed Gijsbrecht staat er dan. En dan denk ik, nou, die kijk ik niet, want ik moet me focussen op mijn prestatie. En dan zie je zo'n hoop solo, of zo'n en Bolt, die heeft daar echt lak aan. Die zijn al lang verder dan dat. Die kijken, die, die, die zijn zo handig met dat medium. Die pakken het gewoon op zoals ze het zelf willen. Die zijn al lang verder met dat. Dus die kunnen omgaan met kritiek, bedoel je te zeggen? Dus er zitten al twee niveaus. Omgaan met kritiek, hè, dus op persoonlijk niveau. En gewoon de handigheid te hebben om de dingen uit Twitter te filteren. En de waarde van kritiek op Twitter ook op het juiste niveau in te schatten. Blijf even zitten, Gijs Brecht Brouwer. Want we gaan naar die Houtkamp. En die zit in het Olympisch Stadion. Wat gaat er gebeuren vandaag, Andy? Ik uh, ben al lang bezig, uh, Felix. Want we hebben zojuist de eerste uh, Nederlander al in actie gezien. Ingmar Vos, 110 meter hoorde. En? Tweede... Ja, 1461 op het onder tien, de 110 hoorden. 1429 is een persoonlijk record. Niet slecht, het is weer een beetje ertussenin allemaal. Geen persoonlijk record, maar absoluut ook niet slecht. Hij staat overigens op de 21ste plaats na vijf onderdelen. En dat zal niet heel veel veranderen. Uh, Elke Sint-Nicolaas stond tiende na de eerste dag. Die moet straks uh, over een minuut of uh, 5 A10 zijn 110 hoorden lopen. Maar dat uh, biedt toch wel perspectieven. Als hij een hele hele goede tweede dag heeft, dan kan hij uh, bij, bij de top 5 gaan komen. Medaille zit er niet in, helaas. Maar zijn polstok hoogspringen, bijvoorbeeld, is uh, fantastisch. En daar pakt hij heel veel punten mee. Maar eerst even goed over de hoorden komen. Zijn persoonlijk record: 14 meter uh, 14 seconden en uh, 10 honderdste. Dan uh, als hij daar in de buurt komt, dan zit het goed. Hij begint in de vierde groep en dat is om 10 uur 24, dus over uh, dik tien minuten. Ken je de film 'License to Kill'? James Bond ja, film. Ja, ja, ja. Dan hebben we nog een andere Zeker. bond. En Gladys Night zong het thema nummer eruit. I yeah. Ik weet dat oorspronkelijke bom Ah, license to kill. Als je het zo hoort, lijkt het helemaal geen spannende film. That's <laughs> night. Italië wordt geteisterd door bosbranden. Ook grote delen van Sicilië staan in brand. Ik heb nu contact met Anne Moerkerker. zoon op de flanken van de Edna. Mevrouw Moerker, goedemorgen. Goedemorgen, uh, met is Anne. Als u uit het raam kijkt, ziet u dan het vuur? Ja, hier is het uh, dagelijks weer een uh, probleem. Dus uh, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk een prachtig zicht op de heuvels en die staan overal uh, in brand. Uh, dus dagelijks zie ik toch een vijftiental brandhaarden rondom mij. En die brandhaarden zijn die spontaan ontstaan of is er uh, met lucifers gespeeld? Uh, ja, ik geloof niet echt in het toeval uh, dat uh, zomaar uh, terreinen in brand schieten. Uh, het is hier natuurlijk heel erg droog en toch temperaturen van tussen de 35 en 40 graden dagelijks. Dus uh, een, uh, bij het minste vuurtje uh, is het uh, heel snel uitgebreid. Maar... Uh, de geruchten gaan toch, en, uh, en ook van de brandweer, die merken toch dat uh, de branden aangestoken zijn. Nou ben ik wel eens bij u in de buurt geweest en dan zie ik toch bij de Etna weinig begroeiing, dus wat brandt er dan? Nu, de, op de Etna hebben we natuurlijk heel wat bossen er rondom rond. In lager gelegen ook uh, heel veel struikgewas. Uh, dus uh, ja, er is hier toch uh, meer begroeiing <laughs> dan je denkt. Uh, um, het is niet zo als in het binnenland van Sicilië uh, waar het redelijk kaal is. Zijn ze heviger dan uh, vorige jaren? Um, ja, het probleem is wel groter omdat het uh, veel uh, warmer is momenteel. We hebben al sinds half uh, juni enorme temperaturen. Uh, dus het ligt heel, heel erg droog. Maar het is niet zo dat er minder brandhaarden zijn, want uh, heel wat mensen hebben hier belang erbij om, om, om branden aan te steken. Dus dat keert ieder jaar terug, dit probleem. Alleen uh, doordat het zo gevig uh, uh, warm is, hebben we nu vroeger te kampen met de uh, bosbranden. U zegt ze hebben er en, belang bij om uh, de branden aan te steken. We... Hoezo dan, mevrouw Moerkeke? Uh, excuseer, ik heb uw vraag niet gehoord. U zegt ze hebben er belang bij om branden aan te steken. Hoezo? Ja, heel wat mensen, um, wel, zij denken vooral dat ze er belang bij hebben, maar um, er zijn bijvoorbeeld heel veel schaapherders die constante vuurtjes aansteken, omdat ze geloven dat dat goed is voor de schapen achteraf, dat het dan sneller teruggroeit. En uh, terwijl dat, dat niet echt uh, waar is, dat, uh, dat je kunt dat misschien één keer doen om de zoveel jaar, maar niet jaarlijks. Uh, maar dat idee zit er nog altijd, hè. dus die, die, die passen dat ieder jaar opnieuw toe. Ook zelfs mensen die uh, paddenstoelen gaan, uh, gaan plukken, uh, vinden het nodig om, uh, om, om wat brand te stichten in de hoop dat ze dan uh, meer paddenstoelen later gaan vinden. Dus uh, ook, ook zelfs boswachters uh, steken de eigen gronden in, in uh, brand. Uh, er lopen hier heel veel projecten uh, van herbebossing. Uh, en als het einde van het project is, weten die mensen dat ze ontslagen worden. En dat ze niet meer, uh, uh, dat ze misbaar worden. Ja. Dus dan steken ze de, de, de, de terreinen maar opnieuw in brand uh, om werk te creëren. Uh, er zijn ook geruchten dat uh, uh, in de immobiliënwereld uh, grondspeculaties en zo, ook die mensen zouden branden aansteken. Ik weet niet of dat laatste waar is, maar van die andere zaken heb ik al, al regelmatig eens uh, zelf te zien dat uh, mijn eigen buren schaapherders uh, de, gronden, uh, de, de branden aansteken. En heeft de brandweer genoeg uh, materieel om dat allemaal tegen te kunnen gaan, om, om de branden te kunnen blussen? Uh, ik ben geen brandweerexpert, dus ik kan mij daar niet over uitspreken. Maar ik vermoed, als ik zie, telkens ik bel naar de brandweer, hoe lang het duurt, dat dat ze niet echt onder controle hebben, dat er te veel branden zijn op hetzelfde moment en dat ze te weinig middelen ter beschikking hebben. Um, en dit kost natuurlijk het land enorm veel geld. Uh, ik zie constant uh, de uh, vliegtuigen, de Canadiens, op en neer hier vliegen, want ze pikken water op uh, in de zee. En uh, ja, dat, dat kost enorm aan, uh, aan Italië, aan uh, Sicilië. Uh, allemaal door onverantwoord uh, gedrag van, van mensen. En u zegt uh, het is bloedheet nu, hè? De, blijft dat zo ja, ook? Is... Um, vanaf vandaag zou het een, een, een drietal graden minder worden. Dus uh, de volgende week uh, zal het begin uh, 31, 32 graden worden. Dus ik hoop uh, dat dit betert. Maar ik geloof er niet. Dit, dit, dit uh, probleem zal zich nog de handen de maand verder uh, voordoen. En het is echt wel een serieus probleem. Als je bedenkt, uh, al dat zeewater die op de gronden terechtkomt... Uh, wat het aanricht aan de natuur. Ja. Uh, en, en het gaat ook hier... niet regenen de komende tijd, is niet de nee, verwachting? Nee, nee, wij hebben hier geen regen... Um, uh, Hans, de zomer door tot uh, eind augustus, september. Het probleem is natuurlijk... Nu hebben we het probleem van de branden en al de schade en dat het aanricht... Maar uh, in oktober vormen er dan ook andere problemen hier, want uh, je, als al die terreinen die afgebrand worden, al die terrasvormen uh, in, in, in na de zomer uh, rond oktober hebben wij hier hevige onweders. En je kan je, je ja door de erosie dan sleurt dat uh, allemaal naar beneden, ja. Of ja, al die erosie, dus uh, dan komen hanse terrassen, hanse bergen naar beneden gespoeld. En jaarlijks hebben wij in Sicilië het probleem dat er soms wel uh, één à twee dorpen wegs, wegspoelen. Uh, met heel veel doden dan. Uh, dus ja, al, al, uh, al kunnen de branden nu uh, geblust worden en zijn er misschien geen dodelijke slachtoffers, alleen materiële materiale schade en schade aan de natuur. De, de, de dodelijke slachtoffers komen later als, uh, als er overstromingen zijn. Niet ten onrechte dat in Sicilië de noodtoestand is uitgeroepen. Hartelijk dank Anne Moerkerke. Ze ja. woont op de flanken van de Etna, zoals gezegd. En het blijft niet bij branden in Sicilië. Alleen bij Bologna uh, twee doden door branden. Emilia Romagna, dat is sowieso een, een, een brandhaard, als het ware. En het is niet alleen Italië, maar in heel Zuid-Europa... voor de bosbranden op dit moment. In die houtkamp, 110 meter horen: Ilco St Nicolaas. Klopt, in de vierde serie van de 110 meter hoorde. En toen ik vanochtend vroeg opstond, het was gisteren ook een latertje... dan denk je ook nog een beetje na wat voor dag gaat het worden. En toen bedacht ik me dat het ongeveer 20 jaar geleden is. Om precies te zijn 20 jaar geleden. Dat Nederland voor het laatst een medaille op de Olympische Spelen heeft gehaald met atletiek. En vandaag zou het zomaar kunnen gaan gebeuren. Vanavond om uh, 5 voor 10 Nederlandse tijd. Surendi Martina op de 200 meter in de finale. Dus dat zou mooi zijn. Maar nu eerst die vierde uh, halve. Of uh, vierde, vierde serie 110 meter hoorde. Met Elko Sint-Niklaas. Is een goede hoorde loper. Kan 14-10 lopen. Zit in een uh, uitstekende serie voor hem. Met uh, snelle jongens. De nummers 1, 2 en 3 in het uh, klassement. Uh, staan bijvoorbeeld aan de start met. Uh, Ashton Eaton, die uh, dik voor staat. Die heeft meer dan 200 punten voorsprong op de nummer 2. Ashton Eaton, de wereldrecordhouder die uh, erg sterk is. Trey Hardy en uh, Jamian, Damian Warner. Hardy uit uh, Amerika en Canadees. Warner staat op de derde plaats. Maar wij kijken naar Elko Sint-Nicolaas in baan 9. Uh, moet hij uh, dus gaan lopen. Het is erg warm geworden al vandaag. Het zou vandaag een van de warmste dagen worden. Dan ben je dan klaar mee als meerkamper... als je dan al gisteren zo'n zware dag hebt gehad. En vandaag ook nog vijf onderdelen. De hoorde discus. Polshoog, speer en afsluitende uh, killer 1500 meter moet lopen. En nu dus eerste onderdeel voor Eelco Sint-Nicolaas op de tweede dag. Hij zit er klaar voor. En dan heeft de jury het ook vrijgegeven. Kan de starter de heren sommeren om gereed te gaan zitten. En dat uh, zitten ze dan ook. Gaan de billen omhoog. En dan zijn ze weg. Elko nicolaas goed weg. Ja, gaat, oh, hij uh, gooit wel even een paar hoorden om. Maakt niet uit. Nu moet hij wel even aanzetten. Want hij staat uh, laatste heeft weer een uh, hoorde omgegooid. Maar voor laatste gaat hij over de finish. Komende tijd van de winnaar is 13.55. Dat is snel. Dat is echt snel. Dat is heel goed. Trey Hardy. Trey Hardy 13.55. Dat is een persoonlijk record. Kijk, dat zijn wel dingen die je moet kunnen pieken op de Olympische Spelen. En dat kunnen onze meerkampers uh, nog niet helemaal. Want uh, er is nog geen persoonlijk record gebroken. Ik denk ook dat dat nu niet zal gebeuren met uh, Elko Sint-Nicolaas op de 110 hoorde. Want zijn persoonlijk record is 14-10. En nu zijn we bij de nummer 3. Die heeft 13,89. 14,12 voor Baroyet de uh, Chileen, uh, 14,23 voor Adi, de man uit Liberia. En dan moet toch wel zo'n beetje Elko Sint-Nicolaas gekomen. Nee, Warner 14,38. En Elko Sint-Nicolaas gaat als tijd noteren 14,43. Het is niet goed, niet slecht...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 This happiness I searched for between the sheets, or feeling blind, realized all I was searching for was me. Oh, oh. oh. Rupti, ik de verkeerde cd'er, dan hoes je. Dan was ik toch wel een beetje kwaad op mezelf natuurlijk. Maar de kennis hebben dat al lang herkend. Ben Howard, Keep Your Head Up. Wat was dit nummer getiteld? Het komt van zijn album Every Kingdom uit 2011. En het was een single en een hit ook in uh, dit jaar. En Sherry Ann kan echt geen bas spelen. Dat horen we in het tweede uur van ons samen zijn hier. Tijd voor tijd. Iedere dag wordt hier gespeeld. De tijd voor tijd quiz waarin alles draait om het zo nauwkeurig mogelijk voorspellen van de tijd bij sportwedstrijden. En de voorspelling van vandaag gaat over de atletiek. De vraag waar het om draait, die luidt... Wat is de winnende tijd op de 800 meter bij de mannen? Wat is de winnende tijd op de 800 meter bij de mannen? Speel mee via de website radio1.nl. Dus... Wat, ja, daar komt hij Felix. Wat is de winnende tijd op de 800 meter bij de mannen? En degene die het nauwkeurigst voorspelt, wint het prachtige Radio 1 Sportszomerhorloge. En u kunt dat Wat inzenden tot... Nou, de, de, het komt binnenkort. Het komt zonder twijfel, het komt jouw richting uit. Uh, het wordt uh, aan mij opgestuurd, denk ik, zo zondag. Opgestuurd vanuit Nederland. U kunt inzenden tot 11 uur vanavond, want dan start die 800 meter bij de mannen. Wat een spannende strijd gaat dat worden. Het is half elf geweest, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Jan van De, de ex-vrouw van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux... is na haar gevangenisstraf nog steeds welkom in het klooster in Malon. Bij namen, de kloosterzusters hebben niet opnieuw gestemd... over de komst van Michel Martin. De ouders van een van de slachtoffers van Dutroux hadden dat wel verwacht. Ze waren naar het klooster toegegaan om de zusters op andere gedachten te brengen. Het Syrische leger heeft opnieuw wijken van Aleppo gebombardeerd. Gisteren begon het leger een nieuwe poging om de stad te heroveren op de rebellen. En bij die nieuwe gevechten kwamen volgens activisten bijna 40 mensen om het leven. Ook de gemeente Venlo kampt met computerproblemen. Er zit een virus in het uitgaande e-mailverkeer. En verder werkt het netwerk nog wel, zegt Venlo. Het e-mailverkeer is inmiddels stilgelegd. Ook de gemeente Den Bosch weert en borstelen kregen te maken met een virus. In Den Bosch is het probleem verholpen. En de Filipijnse hoofdstad Manila is opnieuw getroffen door een zware moesonregen. Binnen een uur viel er 54 mm regen, bijna evenveel als anders in een maand. En door die regen staat nu meer dan de helft van de miljoenenstad onder water. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie files op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, drie kilometer. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar knoopt het Ewijk 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nog steeds aan tafel. Gijsberg Brouwer, hij is media- en sportstratege. Weet alles over wat de sporters wel en niet moeten twitteren. Eerst na nou een computerprobleem in de gemeente Weert. Want die hebben opnieuw te maken met een flinke storing. Dat was eerder deze week ook al het geval. Aan de telefoon de burgemeester Jos Heijmans. Meneer Heijmans, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, de gemeente weet is getroffen door een virus. Dat is met een officebestandje binnengekomen en dat heeft ons computersysteem platgelegd. U hebt toch wel van die firewalls, denk ik, in het uh, systeem bij u, maar dat heeft dat niet tegen kunnen gaan. Nee, dit dat is een nieuwe variant. En die was nog niet bekend bij die firewall. En uh, vandaar dat het dus binnengekomen. U weet om welke variant het gaat? Ja, het is het SAS-vis uh, virus als dat u wat zegt. Ja, ik zeg me alles. Maar, <laughs> een soort Trojaans paard is dat, hè? Dat nestelt zich in die computer. <hums> en dat begint van binnenuit alles op te verreten. Ja, ja en, en dat weten we overigens nog niet precies. Het zou kunnen zijn dat ze onze. onze Hardware willen gebruiken of dat er uh, uh, sprake is van, uh, van cybervandalisme. Dat weten we nog niet. We weten wel inmiddels dat we uh, de besmette bestanden hebben kunnen, uh, in quarantaine kunnen zetten. En dat ze dus niet meer verder kunnen werken. Wanneer werd het ontdekt? Ja, in de loop van uh, woensdagmorgen werd het ontdekt. Uh, het begint met de storing, dat was dinsdag al. Maar dan ben je uh, aanvankelijk nog niet uh, in de neiging om te denken aan een virus. Het is een storing, uh, ook incidenteel. En dan verliefde leeg, gaat het zich dan verspreiden. En toen kwamen we op een gegeven moment achter dat het dus uh, een groter probleem was. En wanneer is het opgelost, denkt u? Ja, dat is een goede vraag. Er wordt met man en macht aan gewerkt, ook met professionals van, uh, van het bedrijfsleven. Uh, we hebben alles uh, stil moeten leggen. We hebben wel wat noodverbanden kunnen leggen... ...zodat we onze burgers in ieder geval voor wat betreft paspoorten et cetera, kunnen helpen, beperkt kunnen helpen. Maar uh, uh, het probleem is nog niet opgelost. We hebben uh, de besmette bestanden. Het gaat over 60.000 bestanden overigens, dus dat is nogal wat. We hebben wel in quarantaine kunnen zetten. We zijn aan het herstellen, restoren, zoals dat dan heet in de computertaal. Maar dat is nog niet gelukt. Nee, en het is niet de enige gemeente die het treft, hè? U uh, hebt het nu al voor de tweede keer zo'n beetje. De, de gemeente Venlo, Borselen en Den Bosch, die zijn ook getroffen. Ja, ja, we zijn een goed gezelschap blijkbaar. En, en ik vermoed zelfs dat er nog meer gemeenten zijn die hier mee te maken hebben, maar die dat zelf nog niet weten. U doet een oproep aan andere gemeentes, aan andere burgervaders, om eens goed rond te kijken in hun uh, ja. computernetwerk. Ja, inderdaad, om daar aandacht voor te hebben. Dat hebben we overigens in ieder geval ook uitgezet via King en via, de, via Binnenlandse Zaken, via de VNG. Om, uh, om ook andere gemeentes te, te attenderen op, op dit probleem. Want het begint, zoals ik zei, met een storing. Dan heb je eens, niet eens in de gaten dat het om een virus gaat. En voordat je het dan weet, uh, daar ben je te laat. Kunt u nu nog mailen, Nee, wij kunnen niet mailen. U zelf uh, ook hebben, niet meer? Nee, geen... ik zelf ook niet, nee. Ik, ik kan wel de, de teeltekst. Uh, en dat is dan gelukkig, de uh, teeltekst volg ik de, de Olympische Spelen. Dus dat nog wel, maar uh, mailen gaat niet, uh, uh, uh, de, de computers liggen allemaal, ze staan allemaal uit... Dus we kunnen dus wat dat betreft eigenlijk uh, vrij weinig. Maar de telefoon werkt gelukkig nog. Ik gelukkig nog wel, Ik heb ja. u kunnen bellen, alhoewel het, het was moeilijk. Ik uh, heb een half uur geprobeerd, maar het, het werkt. Ik kan me voorstellen, daar bent u druk mee. Heel erg druk mee. Dus ik wens u veel succes bij het opruimen van dit gevaarlijke virus. Dank u wel, en u ook succes daar. Dank u. Gijsbrecht Brouwer nog steeds hier in de studio. En die adviseert uh, sporters over wat we wel en niet moeten doen met sociale media. We hadden het er net over een aantal regels. Gebruik hashtag... 2012, nou ja, dat is logisch. Volgen, uh, verslaggevers, zullen die jou weer gaan volgen en misschien iets over je schrijven. Is trouwens, het doel daarvan is jezelf als sporter promoten, neem ik aan. Ja, het, ik vind er meerdere, uh, meerdere doelen aan zitten. Enerzijds zie je dat het bijna een soort uh, onvermijdelijkheid krijgt. Iedereen zit op social media. Alleen voor sporters is dat gewoon anders dan voor een gewoon individu. Dus het is ook een beetje gewoon leren omgaan. En net zoals je moet leren omgaan met media, moet je ook leren omgaan met sociale media. Het kan een heel goede methode zijn om in contact te blijven. Sporters vliegen de hele wereld over. Zitten tussen 200 en 300 dagen per jaar in het buitenland. Contact blijven met je fans, met je familie, met je vrienden. He, dan zie je dat het daar ook in eerste instantie heel veel voor gebruikt wordt. En het heeft natuurlijk een waarde om, he, dat heet dan een personal brand... He, weer in een mooi Nederlandse term, ja. uh, om, om jezelf als merk te ontwikkelen. En dat is interessant voor sponsoring. Want is het letterlijk zo hoe meer volgers, hoe meer kans je op goede sponsoren hebt? Uh, vaak hangen die dingen heel erg met elkaar samen. He. Dus als jij een interessante sporter bent... Sponsoren, heb je ook veel volgers op social media, als je het tenminste daar begeeft. Dus Willemijn zou zich nog als een merk kunnen ontwikkelen? Ja, nee, ik heb, <laughs> ik heb uh, tegen haar net gezegd dat ze de regeltjes... die ik voor de sporters heb opgesteld ook gerust voor haar eigen uh, goeddunken mag gebruiken. Dus ik ben benieuwd wat er de komende tijd gaat je gebeuren. Je was niet zo heel erg tevreden over mijn Twittergedrag, geloof ik, hè? Nee, ja, continuïteit is een van de belangrijkste uh, adviezen die ik geef. Dus zorg dat je in ieder geval geregeld twittert. Hè? En uh, dat was bij jou niet helemaal het geval, inderdaad. Die van jou, jou is bij jou 17 minuten geleden, zie ik. Dus dat is ja, weer... en als het goed is... Nu net weer eentje van toen het even, even een nummertje muziek was. Of die meneer uit Weert was, heb ik er geloof ik ook weer eentje geplaatst. Dus uh, het gaat, uh, dat gaat erop. ja. En wat denk je dat je volgens eraan hebben? Aan die meneer uit Weert? Ja, nee, dit, ik, ik, ik vind dat altijd... Uh, ik denk er wel over na, maar ik denk er ook niet altijd over na. Het is ook een beetje een soort nou, tweede natuur klinkt wat heel uh, dramatisch. Maar het gaat wel redelijk vanzelf. En ik, ik zie hier bijvoorbeeld voor de mensen misschien op de webcam meekijken... of straks op mijn Twitter... maar ik zie hier enorm veel foto's hangen van mensen die hier in de studio hebben gezeten. Dat vind ik, dat zie ik dan oh is een leuk plaatje en dat deel ik dan even. Hè, via Moby Picture deel ik dat dan even met mijn, uh, met mijn volgers op Twitter en Facebook. Die vinden dat dan, hoop ik, leuk. Um, we hadden het net over uh, regels, um, die, die, die tien regels voor de sporters, waar ze zich aan moeten houden. Eentje daarvan is: gebruik af en toe je sponsor. Ja, absoluut. En, en uh, dat is voor deze spelen natuurlijk heel interessant... want daar mag dat niet. IOC, IOC vindt uh, dat niet goed. Die vindt dat niet goed. Die zegt uh, eigenlijk hun basisregel is... De, de spelen zijn politiek, religie en commercie vrij... wat natuurlijk vooral eigenlijk op alle drie de punten al niet meer geldt... maar het laatste punt is misschien nog wel het meest uh, uh, aparte om dat te stellen. Maar het zijn in ieder geval regels die er zijn. Dat heet dan Rule 40. Daarin staat dat atleten zich niet aan sponsors mogen verbinden zoveel dagen voor de Spelen tot zoveel dagen na de Spelen. En uh, ja, niet alle sporters zijn het daarmee eens. Want de tegenstelling tot voetballers die elke week op televisie zijn... of soms meerdere keren per week... zijn uh, atleten zijn meestal maar één keer in de vier jaar. Als je schermer bent of, of zwemmer... of een zelfs een Amerikaanse hardloper, die uh, 800 meter loper... dan is één keer in de vier jaar ben je in het limelight... ziet iedereen je. En dan mag je niks voor je sponsor doen. Het voelt voor heel Dus Ze, die heel ze doen het wel dus, sporters? Nee, nee bijna niet. Ja, dit zijn wel, het, op het moment dat het gebeurt... It's <laughs> Uh, het verhaal van, uh, uh, van een paar schoenen dat dan. Hè? Een paar Essex die in één keer dan op de, op de, op de, op de Twitter verschijnen. Of een, nou, we hebben, dat is dat... een Amerikaanse lange afstandloper, geloof ik, die dat twitterde. Ja, en, en, was een, en de Amerikaanse atleten hebben het echt geprobeerd een, een beetje momentum te pakken tijdens de spelen om te zeggen, nee, we willen dat anders moet. Hè? We the demand change is vorige week even een, een trending topic geweest. En uh, dat was dus het idee om te kijken, van, kunnen we niet het IOC bewegen om iets meer ruimte te geven, ook voor individuele sporters Rogge, uh, Jacques-Horre was daar gelijk heel duidelijk over, nee, dit zijn afspraken, klaar. Dat is het standaard antwoord wat ze altijd hebben. En het is ook weer weg, weet je. Iedereen gaat zo mee in, in, het, in het feest dat te spelen is... dat men dan ook weer denkt van, nou, die week daarna kun je het ook wel oppakken. Raad jij als, uh, als uh, expert op dit gebied aan dat sportmensen een videotje twitteren? Van wat ze om zich heen zien? Um, nou, tijdens de Spelen uh, mag dat zolang het maar niet in de Olympic Venues is. Hè. Dus het mag niet in het, in het stadion, het mag mogen niet in het Olympisch Dorp. Mogen ze geen video's delen. Um, het grappige is dat ik het, ik vind video's wel mooi. Maar je ziet dat de kracht van foto's veel hoger is. Die worden veel beter bekeken, worden veel makkelijker gedeeld. Mensen op Twitter, Twitter is heel snel. En een video betekent dat je even alsmaar 20, 30 seconden van iemand zijn tijd moet claimen. En een foto dat heb je in een tiende van een seconde gezien. Dus dan merk je dat dat veel beter werkt. Ja, Twitter niet altijd veel foto's. Nou, ja, toch wel één of twee per dag of zo, denk ik. Hangt een beetje vanaf hoe... Dat is minimum, hè? Ja, dat, dat, zou is... ik toch wel, ja, dat adviseer ik wel, ja, klopt. Dan is er nog... Um, uh, het IOC is daar heel scherp op, hè? Geen reclameuitingen, maar ook alleen maar bepaalde producten. Gebruiken die het IOC voorschrijft. En daar gebeurt ook nog wel eens. Gaat het ja, met het, is, het zit net iets uh, genuanceerder. Van, ze, ze, ze zullen nog niet zeggen: van je moet visa gebruiken. Hoewel het lastig is om hier uh, bij de Spelen iets te kopen zonder visa. Als, nee, je, dat niet gewoon, je, niet. Nee. als je niet gewoon uh, ouderwets uh, cash geld bij je hebt. Uh, maar uh, ze, ze, ze, ze geven bepaalde rechten weg. Hè. Zeg van: jij bent dé hè, official softdrink van de Olympische Spelen. dus als Coca-Cola. Met Pepsi moet je niet in het Olympisch dorp komen. Dat wordt echt geweigerd. En hetzelfde. En dat is, dat maar was wat was dan? Nee, dat is een, een foto? Ont... Nee, dat valt? zijn twee dingen. Als jij met een Pepsi-flesje naar binnen komt, zullen ze zeggen van, joh, doe dat weg. Nou, sowieso en... met een kolenflesje ook, hoor. Want je wordt, bij de bewaking wordt je natuurlijk Precies, tegengehouden. Het, een dopje... het vloeistof bij Precies, je. Precies, wordt het dopje eraf gedraaid. Dus dan kom je zonder dopje, kom je nog wel binnen. Want dan weet ze dat je het niet een vol flesje kan gooien. Hoewel we daar natuurlijk ook wat een en ander hebben meegemaakt de afgelopen ja. week. Um, maar, um, en als je het op Twitter zet bijvoorbeeld, hè, dus dat hebben ze van tevoren wel duidelijk gezegd, van, joh, kom jij met, met, met een Nike-shirt uh, uh, foto van je vrienden, en uh, of je dat leed in een Nike-shirt. ah dat is de officiële sponsor. Dan gaan ze daar niet wat mee doen. Maar als jij zo'n swoosh, hè, die, die, die, die, die, die, die enorm het logo Nike. van Nike teken, als je dat heel prominent gaat fotograferen, dan, ja, dan komt iemand vanuit het IFC komt even waarschuwen van joh, dat moet je niet doen. En eventueel eraf halen. Hoewel dat er afhalen, dat valt wel mee. Want uh, vorige week was er een uh, van de week was er een Australische BMX-dame. En dat is echt BMX een beetje stoere nieuwe sport hè, van, van de Olympische Spelen. Dus dat zijn ook coole chicks. En dat en coole gasten zijn dat. En uh, die had, uh, had gezegd en een foto getwitterd van het is echt waar. En dan had ze een, een grote bak met condooms gefotografeerd. Alleen Durex is de officiële, uh, nou, dat is dan geen sponsor... maar supplier van de, van de Spelen. En uh, dit waren geen Durex condooms, maar dit was een of ander <laughs> wel grappig vond ik, uh, Australisch merk condooms. Oh. En, uh, en daar is toch En dan, al dan weer... komt er iemand van IOC op je kamer ja, ja, het kan ook iemand van je eigen, hè, want IOC is heel slim. Vaak gaan ze dat niet zelf dan zeggen... maar dan uh -huh. laten ze dat de Nationale bond doen... of het Nationale Olympische Comité laten ze dat doen. En dan zeggen ze dan van uh, ja, nee dat kan niet... Maar IOC had wel gezegd... we gaan uitzoeken hoe deze condooms in het Olympisch dorp zijn gekomen. Ik zie dat echt zo voor me dat ze met zo'n snuffelhond gaan rondlopen. En zo. Weet je, het is natuurlijk van de zotte, is het. Maar dat moeten ze dan ook zeggen. Weet je? Dat is ook een beetje een soort standaardreactie. Want de foto staat nog steeds op Twitter met die condooms. Dus zo, zo, hè, de soep wordt ook niet altijd even heet gegeten als dus die wordt opgediend. Ja, je volgt echt alles op uh, op Olympisch Spelengebied op dit moment? Nou, dat is echt onmogelijk, want er vliegen per dag op dit moment 400 miljoen tweets om je oren. En er gaat zo'n tussen 10 en 15 procent op dit moment gaat ook echt over de Olympische Spelen. En ik, ik ben echt wel... Ik, ik volg veel, maar dat is zelfs voor mij onmogelijk. Om maar dat hoe allemaal maak je te volgen. dan een selectie als, als gewone twitteraar? Nee, ja, ik, uh, ja, dat is eigenlijk de hele, uh, hele essentie van Twitter, is, is selecties maken. Dus zeggen van nou, ik volg wel Felix en niet Willemijn of andersom. Dan ja. zie ik dus Willemijn, ik Willemijn, Willemijn time... volgen. Ja, nee, dat heb ik net gedaan. Ja. Dus uh, <laughs> dan zie ik dat in mijn timeline zie ik wel uh, uh, Willemijn voorbij komen. Uh, en dat is natuurlijk uh, ja, dat een beetje, dat dat trucje doorkrijgen en dat hoort ook en dat is ook een van mijn adviezen die ik dus geef van nou, zoek, volg mensen die jij leuk vindt en daar help ik ook bij het eerste wat ik vaak doe. Gisteren toevallig, uh, nou, dat vind hij vast nergens zeggen toen ik in de Olympic Club met Peter Blanchet. Die zat nog niet op Twitter. Die heeft een onwijs mooi uh, high-tech bedrijf. Heeft. Ik zeg: Je ja, moet natuurlijk eigenlijk twitteren. Zo zitten we dat met z'n tweeën dan even in te stellen. Ja, wie moet ik dan volgen? Je, begin met Gerard Dieles, hè, de directeur van de Olympische. Begin met mij natuurlijk. Ik zeg ik mezelf er ook gauw bij natuurlijk. Weet je. Nou, zo gaan zo. En zo bouw je dan langzaam maar zeker een, een, een systeem. En als je eenmaal 10 of 25 mensen volgt. dan zie je weer wie zij volgen. En dan gaat het een beetje als een olievlek. Gaat het wel, uh, gaat het wel rond. Mooi verhaal. Dank je wel, Gijsbert Brouwen. Succes. Dank je wel. David Basbal, of Bisbal heet hij eigenlijk. Die is winnaar geworden van het Spaanse televisieprogramma Operación Triunfo. En toen zijn echt alle deuren voor hem opengegaan. Hij brengt een nummer dat in Nederland ook bekend is geworden... onder de titel Je bent zo van Jeroen van den Boom. Hier is Silencio. Je hebt mijn terreur, je staat hier om Dat is ook zo mooi. Hè? Bij beachvolleybal is het geen moment stil. En in het Olympisch Stadion kan het een oorverdovende herrie zijn. Ik werd gisteren aan twee oren doof. Maar, <lacht> maar voor één of twee seconden. Maar, ja. het was, uh, werkelijk. Nou, en, maar voor de start dan is het echt silenzio. En okay. dan is het mooie dat het dan zo rondgaat. De ja. atleten, en dan hoor je dat geluid over je heen stromen. Het, uh, gewoon 3D ongeveer. David Bisbal was dat. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. De Oranje Soap. Ik neem je mee. Te horen vanaf de Wilgeplas in Marse. De Oranje Soap. Joris Kreugel die ging maar even kijken bij Art. Die vorige week vertelde over zijn drankgebruik en over zijn overleden zus. En bij zijn kerf is hij vandaag met zijn hengel vrijwel elke dag te vinden. En vandaag vertelt hij over zijn ex-vrouw. Vooral als je hier op de camping zit en je uh, die vrouw waar je mee getrouwd bent geweest jaar. Dat waren de raadsklangen. Die zit in die en hiernaast, dus dat is een helemaal een vreemde situatie natuurlijk. Het is nu weg van die plek, maar dus van het begin af aan hebben ze altijd hiernaast gezeten. Wacht even Art, leg ze uit. Wie woonde waar en waarom? Mijn ex-vrouw, waar ik getrouwd mee was, die is er met de buurman vandoor gegaan. Laat ik het zo zeggen, dat is heel makkelijk. En de buurman was hiernaast. En ik leerde een nieuwe vriendin kennen, dus die nam ik mij hier, dat is mijn plekje. Maar zij kwam met... Haar nieuwe vriend, omdat haar vriend ook een plekje had, kwamen ze ook hiernaast zitten. Geen gemakkelijke tijd voor Art op het park. Ja, en we beginnen natuurlijk, alles doen wij niet Maar als je dan al je vrienden om je heen, die je steunen en dat soort dingen, dan zijn hun zitten in feite op een eiland. Want niemand praat er tegen, de. maar hoe van Art achter? Ik vaarde. En toen was er iemand die de computer deed niet goed. En, Nou, uh, oh, uh, ik weet wel iemand. En dat was de buurman, die dat uh, kan maken. Dus ik belde op van, uh, ja, Ruud is hier en uh, de computer is gemaakt. en We zitten lekker te eten. Ik denk wel, zo Nou, ik was hartstikke blij, de computer doet het weer. En toen kwam ik thuis. Zij zaten inmiddels hier, we deden wel de was daar en uh, We hadden dus een soort open haartje, daar hadden we kerstverlichting aan in zitten En die zat op een stopcontact aangesloten. En die deed toevallig het licht aan. En die lampjes brandden. Zolang dus ik ga kennen, hebben we die lampjes nooit laten branden. Ik denk ik moet even de was doen. Dan nou, denk je, wat? Haal ik er een kort jurkje uit. En denk, zo. En toen begon ik. Al wat te vermoeden. En dan merk je thuis ook wel. dan krijg je wrijving. Hele lullige dingen gaan er gebeuren. En op een gegeven moment uh, escaleert dat. En uh, toen schijn ik haar beet gegrepen te hebben. En toen is ze gelijk uh, naar de politie gegaan. Ik pakte er gewoon zo beet. De politie kwam. Dus wat is er aan de hand? Ja, je hebt je vrouw aangevallen. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb het alleen maar beetgepakt. gepakt. Ja, dat is een, een hele lange discussie geweest. En ik denk, nee, dat zal wel. Maar ze kwam niet meer terug, want ze ging gelijk naar een uh, kennis toe. Dan bleef ze slapen in die flat. Art hield heel veel van zijn ex-vrouw. Dit had hij nooit verwacht. Voor mij was het een verrassing. Maar wat uh, blijkt nou later? Zat heel, hij had heel veel geld. Die arme Dag. Het was een hard gelach na tien jaar relatie. Van de tien jaar, negen jaar, zijn we het laatste jaar zijn we getrouwd. Hè. Ik vind het eerst van mijn levering trouwen. Prachtige bruiloft, geld noem het allemaal maar op. En dan uh, aan het einde van die jaar 67. Uh, doei! Toch steekt Art ook de hand in eigen boezem. Je bent er makkelijk om mee van eruit. Als een ander een plan kan maken en jij, jij zit met je gedachten zo. en die maakt een plan om weg te gaan, dan komt de klap altijd hard aan. Of, je nou, of ze nou vreemd gaan of weet ik veel. En dan dat je die man nog ziet waar, waar ze dan mee gaat, dan, dan is het. Dan is het erg. En je bent kwaad, hè? Het is een uh, Indiër. En die Indier die had hier zo'n ja, moedervlekje op zijn voorhoofd. Hè? Ja, je bent pissig. En, uh, dan zeg je bijvoorbeeld: van, uh, Weet je waarom hij dat moedervlekje hier hebt zitten? Dan kan je goed op schieten. Maar denk je wat? Politie aan de deur. Want ik had iemand bedreigd zijn ze de flat naar wezen zoeken voor een geweer of een pistool. Terwijl ik dat helemaal niet heb. Ik zeg dat gewoon in een impuls. Omdat je zo kwaad bent. Nieuwe vriendin, ex, woont niet meer naast hem op een park. Art is gelukkig en hij merkt ook het verschil in de liefde. Ik noem maar wat. Als er gewassen wordt, dan doet er eentje, als het gewassen is, in de, in de mand. Dus als Art de volgende keer een shutje moet worden bij de ene... is hij ongestreken. En als hij nou komt, is hij gestreken. En dat is liefde. Art gaat weer lekker hengelen... En dan natuurlijk nog even, zoals elke dag... de Olympische kijktip van oud-Nederlands kampioen op de 400 meter Piet IJska. In zijn staankerven vertelde hij wat we vandaag absoluut niet moeten missen. Dat is de 200 meter finale van de mannen. En gelukkig zit, Martina heeft het gehaald. En hij moet tegen die twee onder een Bolt natuurlijk... en dat, die, die was zeker de nummer één, goud en zilver haalt hij niet. Dat, dat weet ik nou al. En ik hoop op een bronzen medaille... en dat zou voor Nederland een geweldige en voor hem zelf ook een geweldige prestatie zijn. De duimen. Een reportage van Joris Kreugel, elke dag. De carrière van Hedwigis Maduro stond twee weken geleden op zijn kop... toen er bij de voetballer een hartafwijking werd ontdekt. En dat gebeurde tijdens een medische keuring bij zijn nieuwe club Sevilla. Sevilla zeggen wij dan. Hè. In de afgelopen weken is er meer onderzoek gedaan... en het resultaat van die onderzoeken is nu bekend. En daarom aan de telefoon Edwin Winkels vanuit Spanje. Edwin, waar is er uit die onderzoeken gekomen dan? Heel positief voor, voor Maduro, dat hij inderdaad die afwijking heeft... maar dat hij uh, absoluut niet levensbedreigend is een kleine variant van, van iets anders wat je in de aderen rond het hart kan hebben. Die wel een, een, een plotselinge dood kan veroorzaken. Zoals soms bij voetballers en andere sporters is gebeurd. Maar hij heeft dat niet. De dokter heeft gezegd, je kan gewoon voetballen, je carrière voortzetten. Even herstellen van alle proeven die hij in Houston heeft ondergaan. En, en gewoon verder voetballen. Hij is voor die onderzoeken naar Amerika gegaan. Waarom eigenlijk daar? Ja, omdat daar schijnt uh, dokter Angelini, in een uh, speciaal centrum in, uh, in het Texas Heart Institute, dus schijnt grote specialist ter wereld te zijn uh, op dit gebied. Sevilla heeft ook veel ervaring uh, met die man. Uh, bij Sevilla wordt, worden spelers uh, heel, heel enorm uitgecheckt uh, op hartproblemen sinds een speler vijf jaar geleden overleed. Puerta. Uh, en als ze iets bij iemand ontdekken, zoals nu bij Maduro, wat wat een beetje vreemd is, dan, dan wordt de speler daarheen gestuurd. Maar denk je dat Maduro weer snel terugkeert in de selectie van Sevilla? Ja, ze hebben nog gezegd uh, van dat hij in ieder geval twee weken wel moet herstellen van, van die onderzoeken. Zijn lichaam is half open gegooid de laatste dagen. Hij krijgt ook een klein apparaatje de komende maanden, net onder de huid, om zijn, om zijn hart te blijven controleren. Maar gisteravond, toevallig, speelde, speelde Sevilla een, een wedstrijd in de het, in het Trofeo Antonio Puey. Dat is een eerbetoon elk jaar aan, de, aan die overleden voetballer. En vlak voor de wedstrijd werd de wedstrijdspelersgroep gezegd... dat Maduro waarschijnlijk binnen drie weken... als bijvoorbeeld Sevilla tegen Real Madrid speelt... weer gewoon kan meedoen. En dat werd met een groot applaus ontvangen trouwens. Mooie berichten vanuit Spanje. Edwin Winkels over het Wiegers Maduro. De Radio 1 zomer column. Vandaag is die van schrijver Leon de Winter... Als u dit hoort, lig ik nog te slapen in een hotel in Tulsa, Oklahoma. Ik ben daar met mijn gezin op doorreis. We zagen hier eergisteren op tv de ongelooflijke vliegende Nederlander... die goudwol met bewegingen die ik nooit eerder aan de stok had gezien. Ons hele gezin liep opgewonden te brullen in dat hotel. Ja, een Nederlander was dat. We gloeiden van trots. Hoe de andere Europeanen het ervan afbrengen, vinden we wel interessant, maar niet echt. Wij zijn voor de leden van onze eigen stam. En die stam is de stam van de Batavieren. Als een Belg het goed doet, vinden we dat ook wel leuk. En een heel klein beetje sympathie hebben we ook wel voor een Duitse winnaar. Maar eigenlijk laten ze ons allemaal koud. Wij willen een Nederlandse kampioen zien. We willen het Wilhelmus horen en de nationale driekleur zien triomferen. Een toernooi als de Olympische Spelen drukt ons op de feiten van onze identiteit. Wij zijn vaderlandslievende dieren. Onze politici en intellectuelen willen al decennia lang... onze liefde voor ons vaderland als iets afstotelijks wegschuiven. Maar daar blijken we ongevoelig voor te zijn. Het gaat ook in Londen om de eer van de natie. Daar lopen onze strijders voor ons. Voor ons gevoel dat we beter zijn dan alle anderen. Ook al zitten we thuis of in Tulsa, Oklahoma, gewoon op de bank. Leon de Winter. Bij Andy Houtkamp wordt er discus geworpen. Door de meerkampers en de eerste Nederlander hebben we nu aan de uh, start gehad uh, in de discusring. En dat is uh, Ingmar Vos, hij heeft gegooid, het zag er niet slecht uit, 42 meter 26. En dat is uh, iets meer dan een meter onder zijn persoonlijk record. Maar een goed begin voor de discus, nu in de ring, Elko Sint-Nicolaas. Dan uh, Dat beachvolleyball wil ik nog even graag op terugkomen. Want zo nu en dan is er dan een pauze in. Een break heet dat dan, hè, geloof ik, in uh, moderne taal. <laughs> Sorry. Ja. En dan uh, komen er wat die uh, uh, meisjes en ook mannen. Die zien er heel, heel erg goed uit. En uh, vroeg me toch een, een, een vrouw op de tribune gisteren... waarom hebben die vrouwen in Vredestam kortere broeken aan dan de mannen? Ja, en dat, ja, ja, ja, ja, dat snappen we natuurlijk allemaal wel. Maar het asociale is ook nog. Ik bedoel, die vrouwen hebben cellulitis, die mannen niet. Nou ja, deze vrouwen dan niet, denk ik. Maar nee, af het algemeen. Het en dan wordt natuurlijk altijd de grap gemaakt. En waarom hebben mannen geen cellulitis, Felix? Ik heb geen enkel idee. Uh, Omdat het bij. lelijk is. Dat is dan de grap die in de kroeg wordt gemaakt. Ik geloof dat het jaar gelijk in hebt. <lacht> ja, lekker vrouw. We zijn er uh, overigens na 11 weer op deze zender. We gaan gewoon door, alsof er niks gebeurd is. En er gebeurt van alles in deze Radio 1 Sportzomer. Welcome to London! Ellen Hoog, als die gaat scoren, dan wint Nederland de shoot van Nieuw-Zeeland. Hoog, hoog, hoog, kom op! Gooi hem erin nu, ze gaat weer de op. Ja! De start, Ellen Hoog! Ja. En Nederland wint met shoot van Nieuw-Zeeland. En nu gauw denken aan die gouden plak. Tot en met 12 augustus, Londen 2012. Hij gaat, nee, gaat eraf!